Ik wil er wel de nadruk opleggen dat ik het alleen maar van oren zeggen heb, was het een zet van Jacques Vrooman om de schande uit te wissen die zijn dochter M en zijn familie heeft aangedaan. Allee zeg, is dat waar? er worden natuurlijk veel verhaaltjes rondgestrooid. Hè? En geen mensen die weten hoe dat, dat juist in elkaar zit. Nou, ja, maar het resultaat is wel dat Veronique Vrooman in een psychiatrische instelling zit. Ja, ja, ja. ja. Bedankt, jongeman. Ja, dank Op naar Sint-Michaels. Yep. Ik heb altijd al eens willen zien hoe zo'n gekke huis er aan de binnenkant uitziet. Van In en Martens Komt u binnen Ik voel me al niet meer op mijn gemak ik zie dat ze me straks niet meer willen laten gaan Rustig Ik zal uw handje vasthouden <laughs> Waarmee kan ik u helpen? We zouden graag Veronique Vrooman bezoeken Wie zegt dat er iemand van die naam bij ons verblijft? Is dat niet het geval dan? Wie bent u? Dit is mevrouw Martens, substituut bij het parket en ik ben commissaris van In. Ja, wilt u me dan volgen? U kunt hier even wachten. Ik zal het diensthoofd Nou, ja, Nu ik die verpleegster gezien heb, heb ik er nog minder vertrouwen in dat we hier nog gezond buiten <laughs> Heb je die prik gezien? Ja, ze keek naar u alsof je een patiënt werd. Heel erg wanend, hoor. Zie je dan zo abnormaal uit? Ik weet niet. In ieder geval om haar gezicht te zien... had je ons net zo goed kunnen voorstellen als Cleopatra en Caesar. Daar zou ze al even weinig van geloofd hebben. Ik oh, ben misschien wel gek maar nog niet zo gek dat ik me hier vrijwillig zou komen aanbieden. Daar moet je wel echt zot voor zijn. Hoewel, oh, in ons vak kan het gekwaad om een beetje getikt te zijn. Hè? Ah, goed idee. Voor de opleiding van magistraten. Een verplichte stage in een psychiatrische instelling. Zeg, is dat persoonlijk bedoeld zo? Ik zou niet durven, mevrouw, de substitut. Het is u geraden, zeg. Mevrouw, meneer. Het bevalt u precies heel goed. Excuseer, meneer. Uh, Handeloren Martens, aangenaam. En uh, dit is commissaris van In. Wij komen in verband met een patiënt. Veronique Vrooman. Ik ben dokter de Boever, hoofdpsychiater van Simmichels. Uh, mag ik u vragen in welk verband u mevrouw Vrooman wil ontmoeten? Iemand beweert dat Veronique Vrooman hier ten onrechte werd geplaatst. En ik moet onderzoeken of er gegronde redenen zijn om de procedure te herzien. Bestaan daar geen officiële kanalen voor? Natuurlijk dokter, maar u kent waarschijnlijk de positie van de familie Vrooman. En als ik daar dan nog aan toevoeg dat het een lid van de familie is... ...die de colocatie ongedaan wil maken... ...dan begrijpt u waarschijnlijk ook dat men voor een meer officieuze benadering kiest. Het lijkt mij bijzonder verstandig, maar toch vrees ik dat ik u niet kan helpen. Medische gegevens zijn strikt geheim... ...en ik kan alleen spreken wanneer ik als expert voor de rechtbank gedaan word. Wij vragen u niet om medische gegevens. We zouden alleen even willen spreken, een paar minuutjes maar, meer niet... Ik vrees dat ik ook dat verzoek niet kan invullen. Veronique Vroomen is heel zwak en in haar toestand kan iedere ongewenste emotie schadelijk zijn. M -m Mogen we haar dan tenminste even zien? Desnoods door de kijk gaat in de deur. Als u erop staat, volgt u mij. Dank u. Ik heb alleen het beste voor met haar en ik zou niet willen dat u haar valse hoop geeft. Ik betwijfel trouwens dat ze dat echt zou beseffen. Ja, we zullen haar niks vragen, beloofd. Hm. We zijn er. Dit is de ontspanningsruimte. Ik zou er nu echt niks op tegen hebben als je mijn handje zou vasthouden. Er is een verschrikking hier. Oh, het is maar goed dat die mensen niet beseffen dat ze hier zitten. Maar ik hoop tenminste dat ze dat niet beseffen. Daar is mevrouw Vroman. De dame die zit te breien. Oh, zo elegant. Ze, ze verschilt zo van de anderen. Ik oh, weet zeker, dokter, dat ze echt helemaal... niet. Heel... zeker. Mogen we iets dichterbij gaan? Ja, natuurlijk. Zo op het eerste gezicht zou je toch niet zeggen dat het iets mankeert, hè, Pieter? Nee. Ziet je wat ze aan het breien is? Baby oh, en ze zitten zo normaal. Is zo rustig, zo tevreden. Maar behalve haar ogen. Haar ogen, die, die passen nee. niet bij haar. Het lijkt wel zeer van verdriet. Monsieur, een trappiste. alstublieft. Ah, een moment. Mijn zuster is daar. Julie, wat drinkt jij? Espresso. Hm. Je hebt mijn message gekregen. Anders zou ik hier niet zitten. Hm. Waarom moest je mij per se spreken? Ik heb toch alles gedaan wat je mij gevraagd? Oeh, oe, oe, dat was heel goed. D'ailleurs, uh, ik ben uw broer hein? en ik ben bezorgd om u. C'est normaal, non? <laughs> Daar heb ik anders in het verleden niet veel van gemerkt, jongen. Ja, alleen als je mij kon gebruiken voor een van uw vuile zaakjes zoals nu. Julie, ce n'est pas le moment pour se disputer. Kom Jean-Luc, zeg wat dat je te zeggen hebt en laat mij dan in rust. Heb je het geld bij mm, Genoeg. Uh, wat kost een uh, geram heroïne tegenwoordig? Veel te veel. Je komt toch niet naar hier om mij de les te spelen? Nee, nee, nee, ik kom zien of ik u kan helpen. Is niet nodig. Kom, geef mij dat geld. Dat is het enige wat mij interesseert. D'accord, d'accord, d'accord. Tiens. Hmm. 20 Dat is niet slecht, hè, broertje? Tu gaat niet recommencer, hè? Wat verwacht je nu nog van mij? Julie, tu me connais. Je laisserai jamais tomber ma petite soeur. Jamais. Goedemorgen, commissaris. Morgen, Karin. Wat goed nieuws op deze heer? Alleen je maar dat de u al meer dan een uur aan het zoeken is? Dat is geen nieuws, dat is dagelijkse kost. Ja, maar en ik ben niet goed gezind, die. Ik zou maar oppassen, moest ik van u zijn. Moet mijn kogelvrij vest toch niet aan. Ja, meneer Vanin, in mijn bureau. Nu. Ook goedemorgen. Doe die deur wel achter u dicht. Begrijpt u nu aan ons afspraak houden? Kunt u een beetje duidelijker zijn? Vanin, kom je niet in een nozel hè? Ik waarschuw u. Eerst was er die oproep via de radio... en nu heb ik vernomen dat je toch contact gezocht hebt met de familie Vrooman. Tegen mijn instructies in. Mag ter gewoonte. Ik bedoel, ik kan het niet laten om op onderzoek uit te gaan... wanneer er zich een spoor aandient. Ik ga u helpen, Vanin. Pardon? Hoe laat is het? Half elf. Vanaf nu van in, zet je met verlof. brief? Voor mijn part gaat je naar Tenerife of op safari in Afrika... maar ik wil je voorlopig niet meer zien. Is dat begrepen? Wilt je daarmee zeggen... dat het onderzoek in de zaak Vrooman wordt stopgezet? Je zet nog slimmer dan ik dacht van in. Daar is de deur en ik wens u een prettige vakantie.